en bij mij was het omgekeerde ik, als ik op die, al die lessen met taal moet en alles ik vond het geweldig mooi maar meer dan anderhalf uur en dan ging ik ook gappen en wilde ik slapen de wetten de joodse wetten zoals zij dat leren dan de, de, de, de stier van, de, van Simon die slaat de stier, of iets anders, of die uh, van de andere dan het vatwerk van, van, van de, de, de andere, en dan zo de hele, hele procedure, hoe dat allemaal gaat, etc. Het is, het is prachtig, maar slaapverwekkend, voor mij was het slaapverwekkend. Ik kon het niet meer dan twee uur ja, herinneren hoe dat ik ik ging slapen, ik He kon het niet... Maar ik daarna weer eens proberen, dat ik probeer, ik dacht nou, het ligt aan mij. Zo so is het zo, so, de ene heeft kilim voor dat, en de andere heeft kilim voor dat. Je moet wel altijd de andere kilim ook ontwikkelen. Het is niet alleen wat je... Het is net zoals iemand traint, zijn lichaam, ja, zijn mensen die heel goed... bij hen goed biceps, ja, dus... De, ja, de balen, aan <laughs> de hand die goed groeien. Ja, dan gaat hij alleen maar ballen, de balen alleen aan zijn handen trainen. En de, de beintjes die, ja, die worden dan die onzichtbaar, ja. En dan altijd train je altijd met een broek. En dan soms denk je, nou waarom is hij altijd met een broek? Maar altijd wel met een t-shirtje. Want hij laat zijn, <laughs> zijn biceps zijn, ja, zijn ballen aan zijn handen zien, maar altijd in een. Altijd in een broek, dan uh, andere keer dan ...wordt hij nieuwsgierig, weet je. Dan gaat hij dan douchen en dan kijk naar je naar die, naar die twee Lucifers, twee Lucifertjes, ja? die twee, twee pootjes van zijn twee Lucifers. En denk je nou. Uh, maar broek aan. Dan is dan <laughs> dan alleen maar broek aan. Alleen, alleen maar broek aan, omdat uh, zo op die manier. Dus altijd moet je ontwikkelen in je all around. Zie je dat? En dat is wat wij doen. Alles in wat wij leren, zie je. Niet alleen dat, niet alleen alles zit in de ketter. Toch niet die rituelen. Geen rituelen, geen enkele rituelen, niet christelijke, geen joodse, geen, geen enkele rituelen. Rituelen zijn er absoluut niet, eh, nog een keer, rituelen komen van, van het, de poging, een poging om het geestelijke te verdingelijken. ik? Het is altijd, want het is makkelijk om beelden te zien. Het was een prachtige uitzending, want gisteren was het geloof ik, op de tv van Vaticaan, van het Vaticaan, van Kunst in het Vaticaan hebben gezien. Het museum, ik wist het niet. Maar een geweldig museum hadden, hebben ze daar met van allerlei schilderijen en beelden allerlei en beelden allemaal met, met, met blote piemels. Dan allemaal met blote piemels. En, en, en, interessant, ik heb niet zo nakte vrouwen gezien, maar mannen willen wel... allemaal nou, uh, ik wil niet ik wil geen suggesties maar maar ik zie wel, nee absoluut niet, maar maar het is wel vreemd, het is opvallen veel op, op, veel me op dat geen vrouwen nakte vrouwen, maar wel maar, maar dan zegt hij die... hij hun museumdirecteur directeur ofzo Pastor van de directeur. In, maar hij heeft gezegd dat, erg mooi iets gezegd had. Hij zegt: Het christendom komt van. De, de wortels hebben we van het jodendom. Van het minst beeld. van het. Van het, uh, het meest beeldarme. Abstrakt, ja. ab, meest beeldarme. Uh, visie. Joden hebben, mogen niet uh, beelden. Je mag het beeld van de mens niet afbeelden. Etcetera. Dat soort dingen. Dus dat is het eh, jodendom. Het interessante is dat de christenen hebben dat. Want zij hadden dat God nodig. Nee, maar voor christenen had hij had wel gezegd. dat Maar wij hebben wel in het christendom. We hebben wel beelden. Wij gebruiken dat. Want dat is allemaal getuigd van, het, van de rijkdom. Ja, van het rijkdom van de schrijver. ja, nou oké, okay, maar dat is dan daarna, daarna is, het, is het met die beelden, is het eigenlijk geworden zoals ik dus wij gingen dan eerst, kijk, beeld is, is geen probleem, maar beeld is makkelijk om ver, ver, te vergoddelijken, en daarna ging het allemaal met die beelden uh, ging men ook bidden aan die beelden aan die, aan die beeld. mensen die keek daar in een in een, in een in een kerk bijvoorbeeld, die ziet een beeld van, van, van Yeshua, dan die die, die, die die gaat voor de beeld voor het beeld eh, op zijn knieën en niet voor de geest Yeshua heeft gebracht briet, eh, briet eh, kodes, briet, hele gebied, de breed van het, het, het, het, het verbond van geest en niet van beeld Frijfelijk. dus Oké, okay, maar ik zeg het niet dat dit wat daar is, is. Maar men kan het mak men kan makkelijk like dat, dat zo ver, verdienlijken. En dat is ook wat in, de, in al die in al die tempels, et cetera, dat zie je dat het uh, eigenlijk is het afgoderij. Aan de andere kant is het beeldende kunst of zo, of een schilderkunst geweldig op zichzelf. Maar niet verbinden dat met religie. Dat kan ik, ik, ik heb geen plaats. Ik, ik kon het niet begrijpen. Okay, ik zag het. Ik, ik, ik, wat ik zag daar in het museum van Vaticaan, is geweldig. Natuurlijk is het ook een bron van inkomen. Ik bedoel, natuurlijk is het ook zo een kaart, die kost 14 euro. En dan is het iets van 6 miljoen of 10 miljoen of weet ik hoeveel per jaar komen. Dus natuurlijk uh, Geweldig, dan kan je dat dan kan, je dan, ja, dan kan je dat geld uh, van, die, van die kaartjes opbrengen, kan je dat, kan je dat aan armen geven. Nee, ik denk dat niet. <laughs> ja, <ik zeg> <laughs> dat is zo'n mooi, mooi idee. Maar goed, weet je. Maar ik bedoel, dat beelden, die beelden die, die, die de kerken, de beelden. Maar dat mag. Goed goed opletten. Ook dat mag wel. Dat mag wel. Ik zeg dit, dat dit, natuurlijk is tegen Yeshua. Ja, tegen Yeshua. Om Yeshua bracht hier het verbond naar geest. En al die beelden, al dat... dat prachtig was het voor een, voor een kunstschilder. Raphaël, Michelangelo. Natuurlijk, dat zijn, dat zijn de artiesten. Dat zijn kunstenaars. Zij, zij brachten dat die schone, schone dingen die... Geweldig is, maar zeven om die verbinden, en dat is ook natuurlijk ook de visie hoe een kunstenaar ziet het goddelijke. Ook dat kan ik, kan ik me best, best voorstellen, dat een kunstenaar is altijd een iemand die een, iemand een vertekend beeld hebt, heeft over de realiteit. En maar dat geweldig kan u zich uiten in de geweldige, in de geweldige uh, uh, kunststukken. Maar een schilder is altijd iemand die uh, goed opletten. Een schilder is bij, bij, bij defini per definitie is iemand die de realiteit niet wil of niet kan zien, uh, de ware realiteit. In plaats van de ware realiteit bouwt hij zichzelf uh, een, een soort een systeem van waarneming of door, door kleuren. Ja? of door, door allerlei wat, wat bij hem goed ligt in zijn aard het is naar aard ja. en ontwikkelt hij ontwikkelt zijn eigen aard maar het is altijd een afwijking geeft niet alles is uh, ook dat komt van boven ja, dat iemand zo, zo ziet die dingen maar dat men de kunst gaat um, verbinden, verbinden met een religie of ja, met het geestelijke, dat, zelfs als de kunstwerken uitbeelden het geestelijke, is geweldig, maar dat is, blijft een kunst, blijft een stukje hout, hè, blijft een stukje schilderij, blijft een mensenwerk, en niet een iets dat, een, welke, behalve de artistieke uh, waardering, uh, ook nog een vereering uh, oproept, dat is al fout goed opletten probeer dat ik hou van kunsten uh, van muziek en van alle kunsten ik bedoel, waardeer ik alles maar wat ik zeg is alleen om, om jou gewoon waar te waarschuwen dat je kan het gebruiken je kan het voor schoonheid ja, eigenlijk voor schoonheid voor dat, zonder dat kan niet. Ik bedoel, ik heb ook een zo'n nummertje van, uh, van Hamperding en zo zo'n zanger van oude, een oudere zanger van een jaar of veertig geleden, 30, 35 jaar. Maar daar vind ik enorm genot van om dat uh, te, te horen. Nog steeds. En uh, hij uh, zou zeggen, nou, wat is er daaraan? Ik weet het ook niets niet. Waarom is er waarom ik... Elke keer dat ik het hoor, het is geweldig. Ja, hoe ik het... Huh? Van Hamperding. Ja, van Hamperding. Je zelfs en Dat is een geweldig nummer, dat is... Hij zingt zo, so, dat is... Release my baby Let me go Oh ja, ja, ja, ja Nou, als ik het hoor Dan, weet niet Dan het, voel, ik, voel ik mij, absoluut Voel ik mij een grote dandy <laughs> ik Voel me dan alle gevoel Van dat, dat ik uh, Dat, dat, ik uh, Dat ik ben Het geeft een gevoel, het gevoel wat, wat ik kan niet plaatsen, maar ik hou van Het staat op mijn Op mijn nachtkla, nacht Nacht, uh, kastje, ja, staat zo'n zo uh, cd-speler, en dan is het, als ik wakker word, nou, dat is... Uh, okay. nou, en, niet iets, en niet iets heiligs, begrijp, maar dat is iets anders, dat geeft me een prettig gevoel, en zo zijn als schilderijen, die bijvoorbeeld die geweldig, vinden. maar goed altijd opletten dat het niet raakt, dat het niet ra gaat raken, jouw verbeeldingskracht in zo zo, zo mate dat jij gaat vereren dat. Dat is gevaarlijk. Maar waarom? Dan plaats je zo'n vereringsobject tussen jou en jouw redding. Nou, wat ben je dan? Wat doe je dan daarmee? Tussen jou en uh, je short, de kliketer, zet je zoiets. Nou, dat is het verschrikkelijk. Dan ga je jezelf harakiri doen. Dat is een harakiri. Van wat je doet aan jezelf, <harkiri>, je leselike, Harakiri jouw geestelijke Harakiri je wat doet. dat is dat. Harakiri, dat is wat uh, samurai, samurai. Harakiri, is, oh, sam samurai. samurai. Oh, de Japanse oh, samurai, Alexander. is anders. nu noemen dat anders? Ja, dus dat zei dat dat die zichzelf zichzelf snijden in hun bijenkop, de kapot zichzelf maken. dus die snijden zichzelf zelf. Dat is wat, bedoel ik, dat is wat de mens doet als je, als je gaat aanbieden en, en iets wat, het, wat een kunst is. En je kan het altijd natuurlijk mooi praten, zoals zij dat in Vaticaan kan doen. Prachtig uitleggen, dat is, zeggen ze nou, dat beeld het goddelijke uit. Het is echt een goddelijk museum, met al die schilderijen, begrijp je, dat is geweldig, mooi, etc. Maar tegelijkertijd, ik, het is geen kritiek, ik zeg het dat het mag. In het, in, het, in het religie, in christendom mag het wel, maar dat Jeshua, dat zou dat, dat de bedoeling zou zijn van Yeshua, God verhoede, dat is niet natuurlijk niet zo het verbond naar geest, en niet het verbond naar beeld. En nu keren we terug naar naar naar, naar uh, regel 27. Huh? Regel 27. de regel 28. De regel 8, 28, ja, 28, ja, 28, ja, 28 na de punt. We en de essentie daarvan, en de essentie, de essentie van de woorden is. En nu goed, goed, goed, absolute concentratie. Uriah gar was van het aspect gar van lichten, gar lichten. Ja, want Urja betekent or kei, En kei is gar, ketter, bin ho, eh, in binadus licht van gar van drie eerste. Dus Urja was van het aspect gar. Zijn ziel was van het aspect gar. Alleen maar hochma dertig. Bachisaron vak en met het ontbreken van vak. ontbrak hem lichaam. Dus het lichaam had je natuurlijk, maar wak, het chass, de chassadim, dat had je niet. Kedimion, kediyuk, ke, ke shela zogar, zoals de zogar dat een beeld maakt. Ktiv zoals een, die, dat, uh, ja, ktiv uria, zoals de zogar zegt. Het is geschreven, uria, let op, op, de, op één plaats is geschreven, uria. Dus, or, Yud, kei. En op een andere plaats is geschreven, Uriyahu En daar is het, Ki, want, 31. Ktiv, Hashem, Hase. Deze naam, Uriyahu is geschreven, in, hoe, Yud, kei, waf. Zie dat? Or, als je neemt uh, het, het woord Urijahu. Dan hebben we OR. Alef, waf, resh, dus licht. En dan. Jut, kei, waw. She, jut, kei, hem, gar. Waarbij dus. Jut, jut, kei. Jut, hei. Dus je ja, weet. Dat is gar. En wak. En waw, de letter waw, Is wak. Dus die heeft. In dit tweede, dus in, de, in deze in dit gebruik. Uh, in, bij Jirmiah, daar, daar is het, deze man, die was een uh, koning, of oh, weet ik wat is dat wel. die had dus, die had wel en chogma en chassadim, Want Waw is chassadim, Dus Awal, dus die kon wel kinderen maken, et cetera. Awal kan 33, katoever Uria, maar hier bij Uria is het geschreven alleen, Oerja, Bliewaaf, zonder Waf. Dus die had geen Chassadim. We hoelen horod Rood, en dat is om te leren. 34. Shallah, ja, bo, mifjenad Wakelom, dat die absoluut had niets van die Wak. Dus geen Chassadim had ela Elah 35. Bachoser Chassadim. Almaar, alleen maar Chokma had met het ontbreken van de chassadim, Olifika. en dat is allemaal zit in zijn naam, daarom de schepper heeft getuigd, getuig, uh, zei dat in zijn, in de naam Oria getuigenis zit van het feit dat hij uh, haar niet had, had aangeraakt 35, Olevigach, Le Bli, Blikol, Kij ha-or de ha-sadim Mirumaz bakol Weze shekatu Kij de pachina Kufla medale reikal Ha-sulam de reikal De yeshte reikal de rechter kolom Im Achat Ktana a Kana we Twee, бат шева шекана ותה עמורэ пазе де три шеינו михinat хелек ни шмато эла ракана фир ותה биדей лахiyot ותה улит ак asher kana hoe is hij? Wilmer, od, wat ik had, zes imo we im banav, jagdav. We nu goed, goed, goed, goed opletten op ook op de woorden die die uh, gebruikt uh, gebruikt in de in de Tanakh, in Shmuel de profeet Nathan, let op wat hij zegt ons. Um, ja, waar staan we? we? Oké. Okay. Uh, 35, de linker kolom, de regel 35, nog in vorige pagina. En nu goed opletten. Dus hij heeft alleen maar Gogma en geen chassadim. Oelevigach ja, en daarom neefkanleras wordt hij geacht als arme. in de vergelijking van um, profeet Nathan. Blikol, zonder kool, zonder iets. Blikol betekent zonder iets. Kool is alles. En in het Hebraaus is het blikol, betekent zonder alles, betekent zonder iets. En nu goed kijken naar... Naar de leeg, regel, regel uh, 27, 28. De woorden van, uh, de, van, de, van de profeet Nathan. Wat had hij gezegd over hem? Dat heeft vergelijk uh, hem, Uria, met ras. Met een leraash seleraas. Eén kool, dat ras, de arme, heeft één kool. Niets, Eén kool, heeft geen kool. Is één kool letterlijk één kol heeft geen geen één kol. And what is kol? Dat op Blie kol, arme zonder kol. And what is kol? Kol is 20 uh, en 30. Dat is 50. Dat is ki ha orde gesadiy me Roma's Want het licht khsadim is is eh uh, uh, gezinspeeld op of is een hint zit op de oor het licht chassadim zit in de kol. Want kol is uh, 50, ja, yeah? 50. Kol is 50, dat is 5 mal 10. Het is 50, dus 5 gazadim. Rennee nog, kol is 5, is 50. En kala is, met een hei, als je you nog know, hei erbij doet, kala is bruid, dat is de mal goed. Malhoed heet Kala, bruid, a, en uh, Zehra'n Pien heet Kol, ofwel Yesod heet Kol. Dus, maar Yesod heet Kol, alles. Dus hij was warme zonder Kol, zonder gesadim. Yeah. We zeggen, dat is wat hij zegt, de Zogar. Ki? Nee, de Zogar, maar dan zo citeert de woorden van profeet Nathan. Ki, de volgende pagina, de eerste regel, de kolom. ki im ki vsa agad, Behalve, hij heeft dus niets behalve één klein schaapje. Asher kana, en nu, dan zegt nog de profeet nog zegt verder, die hij verkreeg. Let op. Asher kana betekent verkreeg. Dit als arme die verkreeg een schaapje. zo zegt ook, vergelijkt hem Nathan, profeet Nathan. Asher Kana, welk schapje hij die arme verkreeg, wie je, en zij zal leven, op dat, en zij zal leven. Wat betekent dat? Twee. bat Sheva, dat is. Batsheva, deze vrouw, Batsheva, she kanauta dat he uriah verkreige haar. Umo reba ze, wat betekent dat he verkreige haar? Dat hij leer daarmee. Drie, she eenomif genat helik nishmatot, dat zij is niet van, eh, een deel van zijn ziel. Zij is niet van het aspect dat, deel van zijn eigen ziel is, dus hij past niet bij zijn eigen ziel. Ela rakkanauta, maar dat hij alleen haar verkreeg. Vier, waarvoor? dela om haar in leven te houden, levenskracht aan haar te geven. Oletakna berachamim, en om haar te corrigeren, te verzoeten in rachamim, in barmhartigheid. Dat is wat hij haar, haar, haar, haar gegeven had. Barmhartigheid. Want zij was mal goed. En, en zij had nodig. Rachamim. Zij had nodig verzoet te worden door Gar. Zij ha, hij heeft haar Gar gegeven. Vijf. Shezehu Dat is wat hij, hij had gezegd. Hij had gezegd. De profeet uh, Nathan had gezegd. Dat is de betekenis van dat die, hij, dat schaapje, dat hij verkreeg, en zij zal leven, wel meer, en het zal leven, Dus is ook van het woord Gaia, zie je dat, Hegje dat hij komt van het woord Gaia, uh, dus het ligt van daar, wel meer, en zij zegt nog verder, bovendien, de profeet zegt, zes imo banaf en zij zal groot worden, groot gebracht worden, groot worden samen met hem, zeker dat wat hij ons in de vergelijking hoe hij dat vertelt, dat zij, zij, dat schaapje, dat zij zal groot worden met hem, groot gebracht zal worden met hem, en met zijn zonen, samen ook oh, dat is interessant wat is dat wat betekent dat met zijn zonen samen zes zes nadopunt ze more she is piala zeven hagadlut shelo kwolibana dat leert of dat verrees naar dat leert letterlijk ze more dat hij gaf haar geloof zijn geloof heeft je aan haar gegeven. Dus geloof betekent gogma Kmole vanaf net zo als, als, of na, als, als of naar zijn aan zijn zonen. Punt. De heidu, hij, hij gaat nog verder uitleggen. De heilu bederech ze u mij kost het stee, u wech ik het is kav, am kol niet even karav eleh Al ken ten wat lo kebat, velo lisha. Zeven miide shuria na de punt daarheen dat wil zeggen baderach op de manier zoals het geschreven staat ook in de in de, in hetzelfde boek van shmuel Mit, uh, Mipito mipi op de manier op de manier dat zij van zijn brood zal, ge zal eten, om ik en van uh, zijn beker zal drinken, op kaaf, en op zijn boezem zal liggen. amnam, echter, nee, kool niet, eh, iedereen die zich vergist, en die denkt, dat hij ook naderde tot haar. Alke ken daarom tien. Hem, hij, uh, eindigt, uh, die messaiem, hij eindigt conclutie eindigt die uh, in zijn uh, dus die profeet Nathan eindigt zijn vergelijking uh, over, over over Uri what he looked about, and zij was for him als dochter. The prophet said that zij was for hem als dochter. Ve maar lisha mar niet als frau. Arei elf shah meid. Zihir, dat het hele geschrift getuigt er van she Uriah lo kara dat Uriah Rakte haar niet aan. Eila. Twaalf. Sja me farej. Ata an. Lama lo karaf elea. Dertien. Waar Omer. Ktiv uria. Uktief uria. Vierteen. Shmi hatum. Begadie. De lo šimesh ba lealmien. Dehainu. Ha-chem yudkej blivav. Šese more. Šegu zestien chaser bhinat chasadim. Šegi vav valken lo jachol Zijfentien. Lekarewe Ki een zivug Bli orde chassadim. opletten zier zier belangrijk Wat die ons nu vertelt. Ela. Elf. Mar. Tvalof. Zohar me mefaresh. Mar dat de zokar Lecht uit de reden Lama lo Varum hei. Varum hei. Naderde niet tot haar. De zogger legt het ook uit waarom. Uh, dertien waar kennen om de Daarom zegt de zogger. Het is geschreven op één plaats. Is het geschreven Uria. Dus met alleen maar het or, yout, k. Ja, zonder waber. En op een andere plaats is het geschreven in, in, in Irmiyahu. In Jeremias is het geschreven, uriyahu, well, he en daar is het wel, Jutkei, Wav. Dan heb je, en Jutkei, Gar, en heb je ook een Wav, heb je ook Chassadim. Dus laat zien, dat waarom, de zogar laat dus zien, waarom hij, uh, juist Uriah raakte haar niet aan, Hatum, Behedje. Mijn naam is, Inge is, ingekerfd samen in, in, in beiden kunnen we zeggen. Nee, mijn, mijn naam is ingebed bij je in, samen in hem. In Uria. De losje je meers almen dat hij uh, had geen gemeenschap met haar. Nooit had gemeenschap met haar hij gaat het uitleggen, en zie je dat, alleen kabbalistisch kan het uitleggen, geen andere manier om dat uit te leggen, 15. kijk nou wat je zegt ons, jij kan het ervaren, de nu dat wil zeggen, HaShem Yudkei blivav, zijn naam is Yudkei zonder waf, yes, or Yudkei die heeft geen waf, Vav is chassadim, altijd weet, vav is chassadim, en Yudkei is is chokma is uh, gar van lichten, dat ze mo reed dat leert. dat huh hasser verzestin, bhinnad hasadim, dat bhem, on brak aan het aspect hasadim, geen waf hadi dat hij waf, welke hasadim, is waf. Kijk goed naar de waf. Kijk naar de waf. Waaf is een langwerpig. Waaf is net als is langwerpig. it is net als is goed. Waaf is en Het is iets wat. Uh, binnenkomt je soort van de waf, oké, okay, maar ook je zeer aan het bieden. dat is iets wat moet geven aan de noekwa dat is daarom is het waf is ook langwerpig, kijk naar de gogma, gogma is alleen maar een punt ja? alleen maar net zoals een jud, letter joed heeft niet die langwerpigheid heeft niet een net als een stokje dus waf, alleen waf wie waf heeft, die heeft dus kan wel zwoek maken. Dat is wat hij zegt ons. Dat bij hem ontbreekt het aan chassadim, Geen waf had hij. Shehi waf, welke chassadim is de letter waf. Waal keloyahole en daarom kon hij niet tot haar naderen. 17 een zivoe, bli orde gesadim, want er is geen zivoe, bijzonder licht gesadim. We hebben dat ook geleerd, ja? Geen zivoe kan zijn zonder licht gesadim. 18. Kijk, zivoek, zivoek, zivoek, zivoek, zivoek, tot zivoek, zivoek, zivoek, zivoek, zivoek, zivoek, zivoek, altijd hassadien. Acht We nemen schem Shem Yud Kei. Bishme. Meid Alava. 19. Shaloraya Ra'u. Klal lees ima Kijk wat je zegt ons. Nimc we van het. Het dus. Shem Yud Kei. Dat de Yud de Bishme. Die ingekerfd was in zijn naam, in de naam van, van um, Uria, getuigd over hem, 19, yara ui, dat hij niet geschikt was, let op, niet helemaal niet geschikt was, letterlijk, om met haar zwoek te maken. Dat hij trouwde met haar, dat hij, hij, dat moest ook van boven, dat dus ook dat moest van boven, dat hij, zij moest eerst chassadim, hij moest, hij moest, sorry, ja, zij moest eerst gar van hem ontvangen, rachamim, barmhartigheid ontvangen, want zij was van de slag van malchut de malchut, zij, de, zij bedbats, um, kijk nou hoe geweldig, kijk wie is de moeder, de moeder van, ja, van, van, van dat volk, en van wie? De moeder van eigenlijk de, de, de moeder van, de moeder, oormoeder, de moeder, artsmoeder van, een van de artsmoeders van de Mashiach. Zie je? Haar kracht was malchut. Malchut de malchut, die Batsheva. Zie je dat? En, en wie de andere, wie de vader is van de Mashiach? is malgoed van de Chassadim, aan de kant van de Chassadim. Beide zijn van de Malchud. Malgoed is het koninkrijk. Daarom alleen aan hen was, en aan hun nakomelingen was gegeven om het koninkrijk des hemelen hier op aarde, hier op aarde te brengen. En dat is die, dat is die Yeshua die zichzelf manifesteerde, eerst in de kliketter, en dan uiteindelijk zal het zijn de zoon van David, en Batsheva, van hen komt het eigenlijk, maar dan van een andere generatie, generatie maar het is hetzelfde, alleen maar een ander lichaam. Uiteindelijk komt toch van hen, komt dan die machine. Nog wat iets. Kijk nou ook wat wij hier leren. Over David. Ja, over Batsheva. Zie je, alles draait om de verlossing. Ja, zie je dat? Alles wat wij leren is altijd verlossing. Altijd kijken in, in elk onderwerp wat wij, op elke les wat wij doen in de zorg. Wat zit hier van de verlossing? Wat helpt het mij in mijn weg naar mijn eigen verlossing. Naar mijn eigen machine. Dat is de hele strekking van onze studie. Dat is de hele, de hele zin van het leven. En het kan niet zonder meditatie. Zonder... Uh, niet alleen met je hoofd. Maar naar alle krachten. En ook je zon. En en waarbij niet heilige iets wat alleen maar met heilige studie bezig zijn en zo weet je alleen maar leren leven kabaal en wat betekent niet alleen betekent alle facetten van het leven betekent ook uh, aanvaarden in zichzelf laten ook manifesteren in jezelf, binnen jezelf uh, alle krachten die in jou zijn. Begrijp je? Dus ook bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld er zijn elke dag zijn er momenten waarbij ik mij voel letterlijk voel ik mij elke dag zijn er zekere momenten waarbij ik mij voel als een, een Romeinse een, als een, of weet wel als een gladiator. Ja, in een Romeinse theater, begrijp je wat, die vecht, die vecht zo om leven en dood. Ja, en zo'n krachten die, net of ik daar in het theater ben, bedoel niet letterlijk, bedoel, maar zo'n krachten, ik voel in mijzelf opkomen, waarbij, ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, en die moet ik doorstaan, en moet ik ook niet vluchten van die krachten. Die uit mijzelf eruit komt. Daar, daar heb ik een vraag over. <coughs> dat, dat kwaad wat onthuld wordt naarmate je groeit. Mm -hmm. Is kwaad wat al in je is. Hè. Juist. Dus niet nieuw kwaad. Altijd dus jouw gewoon eigen. die uil die Erg goed. Ja. Het ja. is dus altijd jouw eigen kwaad. Maar het betekent niet om de, jouw kwaad te verstoppen. Dat moeten we, moeten, we, moeten we niet doen. Dat had ik altijd geprobeerd te doen toen ik met religie bezig was. Probeerde ik een goed rik te spelen. Niet probeerde ik echt menens. Het kan niet. En geen een van mijn broeders lukt het om, om een verstoppertje te spelen. Want altijd blijft het een verstoppertje. Heerlijk? Altijd blijft het zo dat een deel van jou is niet, uh, wordt niet opgevraagd. Begrijp je? je kan niet alles, alles opvragen, je kan het niet alles, eh, hoe zeg je dat, activeren in jezelf. En jij moet. Deel? Hoe moet je dat? Een moet mens in zichzelf, moet je activeren. Maar hoe kan, dat, hoe kan ik activeren? In ga je naar je werk, je moet aardig zijn, Deel? anders verdien je geen cent. Deel? In de tram of in de, de wieler moet je aardig zijn, Kom je thuis moet je nog, nog aardig zijn, nog met je, met je, nog met je man, met je vrouw, altijd alleen maar aardig te zijn. Denk je dat daardoor kom je uit? Nee, absoluut niet. Jij moet al het kwaad in jezelf, jij komt niet, wij komen niet tot onze, geen mens komt tot zijn uh, uh, redding, als je je kwaad absoluut volledig niet uh, onder ogen ziet. Absoluut moet, moet je dat doen. Dus in jouw zit dat, laat het alles ervaren. Ervaar dat alles. Rappen? Als ik hoor bijvoorbeeld muziek, zo'n stampend muziek, van die, die, die, die, die. dan voel ik mezelf automatisch, want mijn uiterlijke mens, mens altijd reageert op de, op de uiterlijke dingen. Like op de kwaad, altijd reageert die. Moet je niet denken dat het ooit jouw uiterlijke mens... Tot de laatste snik zal het uiterlijke mens, jouw uiterlijke mens, zal altijd reageren op iets wat kwaad is. Ja, wat God is kwaad? De wens om te ontvangen voor zichzelf. Wij leven in de culturen waar, overal. Waar alles is opgebouwd, het hele, hele leven is opgebouwd alleen uit het wens, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Overal waar je loopt, overal zijn als het ware vangnetten, overal. Muziek. Uh, TV, uh, praatjes, alles wat je ziet, is van buiten, is het uh, poging, om dat te verzachten, ja, om dat te ontzien, maar altijd werkt, van binnen elke mens, maatschappij, elke daad, elke handeling, elk contract, alles zit de wens om te ontvangen voor zichzelf. En dat is niet erg. Dat is juist. Uh, zo is de mens opgemaakt. En niet dat om, om te in, in, in, een, in een denkbeeldige wereld te leven. Maar juist in deze. Met de wens om te ontvangen voor zichzelf. En dat moet je ervaren in jezelf. Alles wat je hoort. Alles. Projectie zie van jezelf. En niet. Iets wat buiten mijzelf is. Kijk, dat, dat moet je beleven. Het is niet erg. Daarom is het goed, als je dan de hele dag bezig bent met, moet je dan werken, werken voor een baas. Oké, okay, dan moet je aardig zijn. Is, uh, iedereen moet het doen. Dan moet je wel vinden momenten voor jezelf om een soort beest te te, als het ware laten uitkomen van jezelf op een manier waarbij jij die beest in jezelf ervaart. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, Je hoeft niet bijvoorbeeld het beest uithangen. Ik spreek ook tegen Ke Kees jan Tegen jouw klanten. Begrijp je dat? Je, je kan het aan makkelijk, je kan het makkelijk dat doen. Ja, maar dat kan je niet, dat moet je niet doen. Dus. Dan moet je, dat kan je niet doen, je moet aardig zijn het is ook jouw beroep, et cetera dus iedereen of Oleg bij zijn belasting belastingadviseur begrijp je nou die kan ook, die kan ook van binnen alleen maar beest, beest zijn tegen wie kun je dat dan wel doen? tegen jezelf, met dat jezelf dan. niet tegen iemand anders niet als je tegen iemand anders de, de, de, doet dan wat doe je daarmee dan ga je ontvluchten juist je? jij moet het niet doen moet je hoe kan je dat doen Al iedereen moet het op zichzelf op zijn eigen manier doen, hoe je dat doet uh, jij kan bijvoorbeeld, ik weet niet uh, iemand kan het doen, bijvoorbeeld die hangt op, in zijn, op zijn zolder die hangt bijvoorbeeld zo'n zo een boks een bal. en jij gaat knikken jij gaat vechten erbij. maar dan voel je van binnen, hoe kwaad je bent, en hoe kwaad dat jij moet voelen jouw kwaad, in dan beheersen jouw kwaad. Op allerlei manieren kan je dat doen, en niet vluchten van ik weet wat ik bedoel, op allerlei manieren dat doen. Dat jij het ervaart dat als je ziet bijvoorbeeld iets van hoort bijvoorbeeld over iemand die iets verschrikkelijk heeft gedaan, een misdaad of zo, moet je niet kijken, oh kijk hoe oh, oh, oh, hoe slechter is die andere. Maar moet je proberen dat ervaren in jezelf. Ik zou het ook kunnen doen. Moet je aanvaarden dat jij waarom. Op die, op die, op die manier. Ga je aanwakkeren in jezelf. Hetzelfde kwaad. Hetzelfde kwaad wat een ander begaat. Buiten. Ja, buiten. Op, op een misdadige manier. Jij moet het een mini, in de mini. hoe je het Op een mini manier minimale manier moet je het ervaren, dat is net als een in inenting, ja, dat is inenting, dat is net als een inenting, dat is net als een inent tegen de griep. Ja, ik ja word niet ziek van, ik ja word niet echt gripperig. Ik ja, klein een beetje, voel je een beetje, een no, paar uur, een beetje, zo so, niet zo, so, prettig, ja, na zo'n so, injectie. ja, zo, so, maar dan, fully, dan, dan ben je... Ingeënt tegen griep. Zo moet je ook tegen elke vorm van kwaad. Moet je niet vluchten, want de kwaad gaat jou altijd achterna. Je moet zeggen jezelf. Niet zeggen we niet alleen comedie spelen. Maar I'm a joker, I'm a smoker en zo. So, dat moet je allemaal er, Ja, alles begrijp Alles moet jij projecteren op jezelf. Niet apathisch zijn, daarvoor te zijn. Niet zeggen, oh, ik ben zo. Maar zeggen, ja, dat ben ik ook. Als ik kijk, zo buiten loopt iemand en ik zie wel zo, zo stoer, met zo'n leren, lere, lere jas en zo, en zo'n wilde, wilde gezicht, wilde gezicht, en schitterend vind ik. Want dan zie ik kwaad. Dan zie ik kwaad voor mijn ogen. Dan zie ik, dan herken ik dat in mijzelf. Dan vind ik schitterend hem, want hij doet mij, dankzij hem, dank, dank, dank, dank, dank, dan krijg ik dan te maken met mijn eigen kwaad en mijn, kwa mijn eigen kwaad herkent hem. De herkenning belangrijk is, dat, want de herkenning is verdoezeld bij ons. Achter al die uh, goede voornemens, als het ware, al die gestructureerde, formele maatschappij, die waar wij leven, dan onze innerlijke krachten van de mammutmens, mammutmens en van allemaal dat, dat nivelleren wij, wij, wij, als het ware, niet gebruiken, dat is het principe van, die, van het batterijtje, herinner het batterijtje, precies hetzelfde, dat wat doet de maatschappij, niet maatschappij, niet maatschappij is schuldig, maar jij bent de, degene die moet jouw eigen leven opbouwen, dus dat is het principe van de batterijtje, dan is je alleen maar doet wat de maatschappij do, jou van jou verlangt, dan ben je net als een batterijtje dat Alleen maar een beetje oplaad voor 20%, 30%, en dan weer opladen elke dag. Dan wordt het batterijtje gaat niet meer werken dan alleen, alleen voor ongeveer 30-40% van haar capaciteit. Zo precies doe jij dat. Om dat kwaad mag je niet. Wel, om dat kwaad mag je niet tonen. Tonen niet, maar ervaren wel. Niet vluchten, er, Dus niet alleen maar aardig zijn. Ik bedoel, van binnen moet je zelf beleven, want al die krachten hebben we in onszelf. En hoe meer jij dat kwaad bewust in jezelf maakt, dat jij bent bewust van absolute onvermogen van jou om een eh, rijk te worden, des te groot, des te dichterbij kom jij tot jouw vervulling. Het is zo anders, het is absoluut anders... Eh, schijnt, ja, te zijn, dat men zoekt juist vervulling in, goederig te zijn, ja, in zo'n, zo als een engeltje te zijn, absoluut onmogelijk. Juist in het zoeken, niet in het zoeken van het kwaad, maar elke dag beleven in jezelf dat hele, de hele kaleidoscoop van de krachten die in jou zijn. Elke dag moet je dan aanwakkeren in jezelf een, een, een storm, een storm. Elke dag moet je een storm. Waarom? Sto een storm bestaat in de, in de natuur, misschien één keer per maand of zo, één keer per week of zo. Dat moet je zelf aanwakkeren, dat jij volledige kracht hebt. en zo een beetje zo'n diep en, en, en uh, ademt en allerlei andere dingen. Zo. Op welke manier moet je zelf weten? Sport is goed, op allerlei manieren wat jij kan doen. Uh, kan je niet uh, lopen, uh, hard lopen, doe daar iets op een andere manier, pak een gewichtje, pak iets anders, uh, sla tegen de muur, uh, be bewezen van spreken, of kwaad is erg goed, want dat is duidelijk, in, de kwa in kwaad, bewustwording van de kwaad, daar zit ook een groot deel van de redding van jezelf.